Uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Israël begraaft vandaag oud-premier Sharon. Joep de Geus die vertelt waarom zelfs jongeren in Israël hem bewonderen. En rondom restaurants hangt de sfeer van sappelen en veel lege tafels. Toch neemt het aantal restaurants flink toe. Twee culi-kennis vertellen waarom. Het Nieuws gelezen door Jan van der Putten. De gemeentelijke belastingdienst van Amsterdam wordt onder verzwaard toezicht geplaatst. De gemeente doet dat na blunders, waardoor mensen in de bijstand een veel te hoge woonkosten kregen. Uit onderzoek blijkt dat ambtenaren een technische fout in het systeem niet hebben opgemerkt. Het systeem rekende in centen in plaats van in hele euro's. De afdeling Financiën van de Amsterdamse Belastingdienst... krijgt een extra directielid... dat onder meer het betalingsverkeer moet verbeteren en controleren. En ook gaat een commissie met een extern deskundige... toezien op de uitbetalingen. Bij Werkendam in Noord-Brabant is een fietsbrug ingestort... nadat er een kraanwagen tegenaan was gereden. De houten brug kwam terecht op de ondergelegen autoweg. Het ongeluk gebeurde op de belangrijkste toegangsweg tot Werkendam. De chauffeur raakte licht gewond. Volgens de wethouder had hij beter moeten opletten. Als er een, een dieplader onderdoor gaat en er staat een kraan op... en ze laat de mast niet zakken, ja, dan gaat het natuurlijk fout. Er is geen brug tegen bestand. In 2012 werd de fietsbrug bij Werkendam ook al een keer kapot gereden. Toen kwam dat door een te hoge vrachtwagen. <klaars> Een aantal Duitse bierbrouwers heeft boetes gekregen... voor verboden prijsafspraken. In totaal moeten ze 106,5 miljoen euro betalen. Het gaat onder meer om de brouwerijen Bietburger, Kronbacher en Warsteiner. De boetes zijn opgelegd door de Duitse mededingingsautoriteit. De prijsafspraken werden gemaakt in de periode 2006-2008. Een krat bier werd daardoor een euro duurder. Ook brouwer Anheuser Busch-Inbev was erbij betrokken... maar kreeg geen boete omdat hij als kroongetuige optrad. Er zijn de afgelopen jaren veel meer campers bijgekomen in Nederland. Sinds 2009 is het aantal kampeerwagens gestegen met ruim 40 procent. Er zijn nu ruim 85.000 campers. Vooral het aantal verkochte tweedehands kampeerwagens is flink toegenomen. Het aantal campers in Nederland stijgt al jaren... en volgens de BOVAG worden ze vooral gekocht door ouderen. Het is een hele specifieke doelgroep. De senioren die dus tijd over hebben, klaar zijn met werken... meestal de hypotheek ook al afgelost hebben. De kinderen zijn het huis uit...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 are not always treated in a kind way by protecting them better we can prolong their service life and thereby also reduce the environmental impact of producing blankets vanaf 23 september komt het nieuwe tientje in omloop een Amerikaans vliegtuig is per ongeluk op het verkeerde vliegveld geland. De Boeing 737 van Southwest Airlines had moeten landen op Branson Airport... in de staat Missouri, maar kwam terecht op een veel kleiner vliegveld... 14 kilometer verderop. De landingsbaan is daar veel korter en de Boeing moest vol in de remmen... en kwam tot stilstand op enkele tientallen meters van een afgrond. De 124 passagiers zijn per bus alsnog naar Branson Airport gebracht.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 wordt de Israëlische uitpremier premier Sharon begraven. En daarmee is de officieel een eind gekomen... aan een roerig en omstreden tijdperk. Toch is die voor veel jongeren nog een voorbeeld. Joep de Geus is voorzitter van het CEO. Dat is de jongere tak van het Sidi. En het Sidi staat dan weer voor het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Hoe laat was je op vanochtend om dit allemaal te gaan volgen? Om zeven uur en om half negen Nederlandse tijd... begon uiteindelijk daadwerkelijk de ceremonie in Jeruzalem. Uh, dat was de eerste ceremonie voor de Knesset... waarbij uh, onder andere vicepresident Joe Biden... van de Verenigde Staten heeft gesproken. Ja. De daadwerkelijke begrafenis is vijf minuten geleden begonnen, als we volgens schema lopen. Je zit er wel bovenop, hè? Ja, ja, we Ik heb al een tijd uit je hoofd. Uh, ja. Dit zijn van die dagen dat, uh, dat het van A tot Z uh, doorrolt. We volgen het ook goed hier uh, op Radio 1. En Vandaag begint uh, de Horeca-vakbeurs. En de telegraaf, telegraaf opent met: De Nederlandse Horeca is de duurste van West-Europa. Ondanks stuntprijzen van restaurants met goedkope drie gangen menus zijn de prijzen in Nederland toch zo'n 20% hoger dan in België en Duitsland. Twee horeca zijn te gast, restaurant-eigenaar en chef-kok Sven Uiterwaal. Wat kost het om bij jou te dineren? Gewoon een diner. Drie gangen. Drie gangetjes, 2,50. En Monique van Loden zit hier aan tafel. Goedemiddag, je bent van aculli.nl en kookwebsite. Uh, Vind je ook dat je eigenlijk veel te veel betaalt in Nederlandse restaurants? Um, niet te veel op zich, maar soms wel voor de kwaliteit die je krijgt. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Israël neemt vandaag voorgoed afscheid van oud-premier Ariel Sharon... de belangrijkste momenten van de ceremonie vanochtend. Bij de herdenking in het parlement in Jeruzalem... houden onder meer familieleden president Peres en premier Netanyahu een toespraak. Today... We are accompanying to his final re resting place a soldier, an exceptional soldier, a commander who knew how to win. In the West Bank city of Ramallah, people reacted with satisfaction to the news. We lost a butcher that butchered the Palestinians and that's it. We're done with him now. A warrior to create his country, yet wise enough To know that war alone could not secure its future. When he told 10,000 Israelis to leave their homes in Gaza, I can't think of a much more difficult and controversial decision been made. But he believed it. En Later vandaag wordt Sharon overgebracht naar zijn boerderij in de Negev-voestijn. Daar wordt hij met militaire eer naast zijn tweede vrouw Lily begraven. Joep de Geus aanwezig, voorzitter van het CIO, de jongerenorganisatie dus van het SIDI. De oud-leider was controversieel, ik ga zo met je praten. Maar desondanks voor veel Israëlische jongeren is hij nog steeds een held. I remember him as a great man. He did a lot of things for this country. He's really, a, you could say, maybe a hero, a real great part of history. And it was very sad the way things landed up, but he was really great. If he was alive, Israel would have been in a better place today. And unfortunately, the, you know, God took him too early. It's a great loss for the Jewish people. Ariel Sharon lived for us and died for us. Dat horen we net al jongeren in Israël zeggen. Hij was geweldig, met andere woorden. Hij was een held. Hoe waren de reacties van jongeren in Nederland? Uh, de reacties die ik heb gehoord, die uh, kwamen daarmee overeen. Uiteraard is het hier uh, iets stiller... omdat het toch een meer ver om de bed show is. Uh, daarbij is hij praktisch gezien al acht jaar weg. Um, maar mensen van mijn leeftijd, begin twintig... die zien hem nog steeds als een held. En daarbij moet gekeken worden naar tien jaar geleden... toen verkeerde Israël in de tweede intifada... Uh, een van de meest bloedige periodes in de geschiedenis van het land. De Palestijnse opstand weer. Ja, precies. En mensen van mijn leeftijd zijn dus opgegroeid uh, in die periode. Een periode waarbij er soms sprake was van meer dan twee terroristische aanslagen per dag. Um, het land leefde in die tijd in een continue staat van stress. En daar was Ariel Sharon uiteindelijk uh, als aanvoerder van het leger. En uiteindelijk als premier, die daar hard op heeft gereageerd. Um, en... Daarom bewonderen nog steeds mensen die nu mijn leeftijd hebben, Ariel Sharon... Omdat in de tijd dat, het, dat zij opgroeide, um, te midden van al het geweld, was hij daarom Israël te verdedigen. En, um dat heeft hij uh, gedaan als geen ander. Maar goed, die tweede intifade... die kwam eigenlijk ook door zijn toedoen. Want hij ging op bezoek op de Tempelberg. Hij bezocht de Al-Aqsa Moskee. En dat was natuurlijk een provocatie aan het adres van de Palestijnen. Dus zo is het allemaal begonnen. Ja, het, het is inderdaad een provocatie... maar het is niet zo dat de intifade er was... omdat Sharon naar die Tempelberg ging. Nee, maar um, is het is wel... De, de... Kruid, noem je dat? Het heeft inderdaad... Precies dat. Uh, het heeft inderdaad de laatste aanzet gegeven. Ja, maar was Sharon niet ik. gegaan, dan was de intifada twee dagen later uitgepast. Uh, er is ook bewijs voor dat die intifada gepland is. De vrouw van... Uh, Yasser Arafat heeft het vorig jaar nog, nog gezegd... ze zei van, uh, dit was de aanleiding om hem uiteindelijk de laatste zet te geven... maar uiteindelijk was die intifada toch wel gestart. Het is niet zo dat als Sharon niet naar die Tempelberg was geweest... dat dan heel die intifada niet te plaatse hij had het net zo goed niet kunnen doen. Maar goed, je hebt veel vrienden in Israël... Uh, die heb je zonder twijfel gesproken, of niet? Ja, ja, ja zeker. Dit weekend? Uh, ja, daarnet nog. En wat vonden ze van hem? Uh, ze zien hem inderdaad als een held. Um, ik heb daarnet nog toevallig op een poll gezien op een Israëlisch jongerenforum. Um, daar was de vraag: is het een held of is het een schurk? 20% antwoord is een schurk en 80% antwoord is een held. En hoeveel mensen deden er mee? Uh, dat waren in de 400, voor zover ik kon zien. Er stonden aantallen bij. En er was nog een heel klein percentage dat niet echt een mening erover had. Um, ze zien hem nog steeds als een held, inderdaad, zoals ik al net aangaf, door die periode. Uh, ze zijn zich er ook allemaal van bewust dat de man ook fouten maakt. Wat wil je als je 65 jaar in oorlog verkeert? Um Uiteindelijk kijken ze vooral naar um, waar hij voor stond. De man maakte de verdediging tot zijn ideologie. Um, hij heeft mm. altijd gestaan voor de verdediging van Israël. En hij ging liever één stap te verder in... dan dat hij één stap te weinig zette en vervolgens zelf gelopen werd. Je uh, hebt ze net nog gesproken, zeiden je, je vrienden uit Israël. Uh, Yishai Evers, ondernemer, 24 jaar in Tel Aviv, Israël. Goedemiddag. Goedemiddag. We, dachten, we peilen ook even de stemming uh, ter plekke. Hoe, hoe is het daar? Hoe is de stemming? Um, de, de stemming is inderdaad wel um, dat de mensen voelen dat, dat ze een held verloren hebben. En wat, wat, wat Joep allemaal net opnoemde... ik denk dat het ook een soort element is van dat uh, Arias Sharon was... een van de laatste leiders die nog het begin van Israël heeft meegemaakt... die nog onder Ben-Gurion werkte. Um, en de laatste hierover blijft sperres, en dat mensen wel het gevoel hebben dat, dat zeg maar, de, de laatste uh, zeg maar, pilaren van het Zionisme... nu, nu ook gestorven is... Heb jij het er echt over met je vrienden? Is het, uh, is het onder jullie het gesprek van de dag? Ja, absoluut. absoluut. En wat wordt er, want we worden net al hier aan tafel gezegd worden door Joep... van ja, 80% vindt hem een held. Is dat uh, ook een beetje de verdeling die jij ziet onder je vrienden? Het uh, is een beetje moeilijk. Want aan de ene kant, ja, de meeste mensen vinden hem wel een, vinden hem wel een held. Maar het is, het is best wel een uh, controversiële man. Yeah. Dus er zijn ook echt heel veel mensen heel boos op hem. Om, om, van links tot rechts. Dus li, links is eigenlijk heel erg boos op hem. dat hij, uh, hij was een van de mensen die de nederzettingenbeleid heeft opgezet. En ook echt heeft ondersteund. Uh, maar rechts is weer heel boos op hem omdat hij de Gazastrip uh, yeah. heeft ontruimd. En, en, en dus, dus, dus het was natuurlijk een hele cont controversiële man. En, en de gevoelens zijn ook heel erg. Uh, ja, mensen vinden wel een help, maar, maar toch wel van met, met de reserveringen. Ik vind het wel bijzonder, ook voor Joep hier aan tafel, dat um, jongeren zo'n uitgesproken mening over hem hebben. Ik Kan me ook voorstellen namelijk dat ze denken: ja, dat is toch die man behoort tot het verleden. En wij zijn daar niet echt mee bezig. Maar dat, dat, dat ligt niet zo in Israël. Jong, Jongeren nee, zo... zijn heel politiek bewust. Uh, Jongeren zijn heel erg politiek bewust, zeker de laatste jaren. En ik denk dat ze in, uh, in Ariel Sharon een, een man zien... Um, die ze eigenlijk een beetje missen in, in het moderne politieke landschap. Een, een sterke leider... Uh, ideologisch leider. Um, en ik denk dat ze daarom hier heel erg mee bezig zijn ook. Even naar Joep aan tafel. Ze missen een leider. Is dat een beetje het gevoel dat jij ook proeft onder je vrienden? Uh, ja, zo kun je dat wel zeggen, denk ik. Um, waar Ariel Sharon uiteindelijk harde stappen zette... Um, is het daarna eigenlijk redelijk stilgebleven. Er is geen vooruitgang geweest in het vredesproces... Alles ziet er ongeveer nog zo uit zoals Sharon het achterliet. Er zijn twee operaties in Gaza voorbij en een oorlog in Libanon. Maar veel meer is er niet gebeurd. Dus je zou Sharon inderdaad als laatste kunnen zien... die daadwerkelijk de politieke uh, moed heeft gehad uh, om, om stappen te zetten. Um, en daarbij is het stil blijven staan. En dan wat ook nog meespeelt, dat is dat... Um, hij heeft natuurlijk een lange tijd als, als militair gediend in het leger. Uh, en hij wordt door velen nog steeds gezien als een voorbeeld voor uh, iedere soldaat... Hij wordt niet voor niets de leeuw van Israël genoemd. De koning van Israël. Um, hij heeft militair gezien um, ontzettend um, moedige stappen gezet. Hij heeft onder andere de, de doctrine uh, het leger in geholpen bijvoorbeeld. Dat iedere soldaat uh, in leven of niet in leven uiteindelijk terugkeert naar Israël. En dat heeft die moraal in het Israëlisch leger ontzettend geholpen. Yusha Evers in Tel Aviv, heb jij ook Palestijnse vrienden? Ja, absoluut. En wat vinden die van hem? Uh, die vinden hem geen helpt. nee. nee. Op z'n zacht gezegd, neem ik aan. Ja, op zijn zachtst gezegd, ja. Ik bedoel, de, de, de enige Palestijnse of Israëlse Arabische vriend... waar ik hiermee over heb gehad in de laatste dagen... die, die, vindt, um, die, die vindt hem geen held. En die, die, die, die denkt dat het een, een, een misdadiger is. Vanwege uh, natuurlijk de slachtingen in de Palestijnse vluchtelingenkampen. Ja, nou, volgens, volgens het Israëlse leger, of de commissie die hier onderzoek heeft gedaan, had Ariel Sharon moeten voorzien dat, uh, dat die slachting zou plaatsvinden. En heeft hij dat niet voorzien. En heeft hij niet en, ingegrepen? En, en, ja. En, ja, en dus ook niet ingegrepen op tijd. Um, dus ja, ook deze situatie is een zwart-wit, maar inderdaad, zo wordt er naar gekeken. Je schijnt ook nog heel even terug naar die, naar die provocatie aan het adres van de Palestijnen destijds in 2000, toen hij de Tempelberg bezocht. Is die. Althans, vinden jongeren dat niet dat hij dat deels ook verantwoordelijk is... voor hun onveilige jeugd daar, door dat bezoek? Uh, ik woon in Tel Aviv en Tel Aviv is een hele linkse stad. En ja, je, de linkse jeugd vindt dat, vindt dat echt heel erg onnodig. Die begrijpen niet wat hij die, wat hij die zet heeft gedaan en waarom hij er per se heen moest... Um, dus uh, als het aan mij gaat, in mijn omgeving, dan krijg je zo'n antwoord. Maar aan de andere kant, uh, bijvoorbeeld de Tempelberg. Er is één plek in de wereld waar joden niet mogen bidden. Waar het verboden is om te bidden. En dat is uh, op de Tempelberg. Um, en, en dat is natuurlijk wel een beetje gek. Dus Ik bedoel, ik begrijp ook wel weer de, de, de, zijn standpunt. Joep, um, hij wordt door veel jongeren gezien als inspirator en held. Hij gaf een... Een gevoel van veiligheid, denk je? Je hebt ook gezegd, in, in zijn 65-jarige loopbaan... heeft hij wel een aantal fouten gemaakt, zei je tussendoor. Wat zijn zijn belangrijkste fouten? Ja, hij was als soldaat was hij natuurlijk keihard. Um, en uh, het onderwerp Saber en Shatila, dat kent natuurlijk uh, iedereen. De, um, de Palestijnse vluchtelingenkampen, waar we het net over hadden. Ja, precies. Overigens heeft Sharon daar geen vinger uitgestoken... maar dat was nou juist het punt dat hij daar niks deed. Uh, het is heel erg te vergelijken met de Nederlandse situatie in Srebrenica. Um, waarbij het Nederlandse leger toekeek, uh, het stond erbij en het keek en daar. Um, Uiteindelijk is hij dus niet direct verantwoordelijk voor wat daar is gebeurd... Um, nee, maar maar hij had, had op zijn minst kunnen wel, optreden. En het wordt hem nog steeds verweten door, door, door de Arabieren. En hij heeft ook moeten aftreden daardoor. Ja precies, het is ook een groot verwijt geweest door de, vanuit de Israëlische bevolking zelf. Er zijn massaprotesten destijds geweest. Maar is dat toch wel iets waar je... Want je begon met een, dat snap ik ook wel... Um, je zit hier als voorzitter van de jongerenafdeling afdeling van het Sidi. Maar is dat iets waar onder vrienden ook wel over gepraat wordt? Over die zwarte bladzijden? Ja natuurlijk, er wordt zeker over gesproken. Um, en ze erkennen ook allemaal dat, dat het allerminst fraai is geweest wat daar is gebeurd. Um, maar het is wel zo dat men daar beter kan relativeren dan hier heb ik altijd het idee. Um, men rekent de man daar niet zijn 65-jarige lange carrière af op enkel dat punt. Um, 65 jaar in het leger gediend, enorm goede zaken voor Israël gedaan. Um, wie 65 jaar aan oorlog is, maakt ook fouten, ook Ariel Sharon. En men is zich daarvan bewust en relativeert dus iets meer... dan dat we hier soms in Nederland doen. En hij heeft er ook voor gezorgd dat uiteindelijk Israël zich... Uh, ja, de, de razelstrook heeft verlaten. En ook dat de kolonisten zich daar moesten terugtrekken. Gaf dat onder jongeren hoop dat er eindelijk een keer... sprake was van een mogelijk mogelijke velen die er tot stand zou kunnen komen met de Palestijnen. Ja, de jongeren die ik sprak... die, die hoopten er inderdaad op... maar die hoop die was uh, vrij snel bevlogen. Uh, ze zijn denk ik, de Gazastrook uitgetrokken... onder leiding van Ariel Sharon... en het cadeau dat ze ervoor terugkregen waren 13.000 raketten. Nog steeds. Vanochtend uh, zijn er weer twee de lucht ingegaan, las ik. Um, dus het is natuurlijk heel wrang dat uh, de laatste stap die Ariel Sharon zette... in zijn hele carrière... dat was het uh, weghalen van kolonisten... uit de Gazastrook. En... Um, dit is daar vervolgens het vervolg van, al die raketten. Dus dat is natuurlijk een, uh, een smet op zijn carrière net helemaal aan het einde. Joep de Geus, hij blijft zitten. Brandon Coker komt eraan. Hij heeft no money at all.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 Brandon Croker komt uit Engeland, heeft met diverse muzici... Croker heeft hij eigenlijk, samengewerkt... onder andere met de natten Hillbillies, daar heeft hij gespeeld. En Clapton heeft hij begeleid. Knopfler, Tanita Tikaram, Kevin Korn, Chad Atkins... te veel om op te noemen. OO oh, oh, Den Haag. Het is tien voor half twee, tijd voor onze dagelijkse politiek. De Tweede Kamer is terug van vakantie. Op het Binnenhof beginnen ze vandaag dus met een van de belangrijkste thema's van dit jaar. Een hoorzitting over de participatiewet. En dat is de wet van nou, staatssecretaris Jetta Kleinsma. En die wet die moet zoveel mogelijk mensen met een handicap aan een gewone baan helpen. De wet gaat op 1 januari volgend jaar in. Op de Koetsveldschool in Den Haag, een school voor een speciaal onderwijs... maken ze zich daar ernstige zorgen over, merkt de verslaggever Robert Jamboy. Kijk eens, gezellige drukte hier op het schoolplein. De kinderen die, die komen binnen worden gebracht met busjes of door de ouders. Door de ouders ja. uh, het is een hele nieuwe school zo te zien, de Koetsveldschool. En ik word aangekeken door een mevrouw die haar dochter brengt. brengt. Ja. Hoe heet de dochter? Laura. Dag Laura. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Heb je er een beetje zin in? Nee. Waarom niet? Okay. Etcetera, etcetera. Een andere ochtend. Ja. Ja. Vraagt u zich af wat Laura later gaat doen als ze van school komt? Uh, dat uh, speelt trouwens door je hoofd natuurlijk, ja. Dan hoop je dat ze gaat werken. Hè? Sociale werkvoorziening gebeurt nou heel vaak. Ja, dat, Begeleid. Uh, daar, zit het, uh, daar gaat het naartoe. Ja. Maar dat ja. kan straks niet meer, hè? Wist nee, u dat? dat is een hele kwalijke zaak. Hè? Waarom? Dat is een hele kwalijke zaak, omdat hier uh, weer de zwakkeren in de maatschappij gepakt worden. Maar de bedoeling is dat, uh, Laura, bijvoorbeeld bij een commercieel bedrijf, zoals het heel aan de slag gaat. Hè? Ja, maar dat, uh, dat, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, omdat ze dat niet uh, aankan. Want ze heeft begeleiding nodig. En die denkt dat dat niet kan? Ik denk dat dat niet kan. Uh, commerciële bedrijven? Nee, nee. Nee, nee. nee die, zijn, uh, die zijn, dat zegt de naam al, hè, commercieel. Ja. Dus die, uh, die willen productie uh, zien. Weet jij al wat je later wil worden, Laura? Nee, weet ik nog niet. Oh, ook niet welke richting? Nee. Nou ja, hoe oud ben je? 13. Oh, <laughs> ho, ho. Heeft ze nog wel even de tijd? Ja, ze is nog heel jong, hè. Ja. Maar Zet. ik hoop dat die uh, plannen niet uh, doorgaan... Uh, He, want uh, ja, dat is een hele kwalijke zaak. Ja. De, de, de zwakkeren in de maatschappij moeten juist beschermd worden. Ja. ja. Kijk, de deuren gaan open. Ja. Gaat het gaat beginnen. We, Staat, gaan, naar de... We gaan naar binnen toe. We gaan naar binnen toe. succes. Dank je wel. Oh, kijk, hier uh, in de keuken zijn ze al uh, Tifter aan de slag zeg, met het maken van de lunch, denk ja. ik. Ja, zo, uh, de soepballetjes in de ruimte. Uh... Ja. Uh, oh ja, soep, goed, soep de soep. Maken. En wat eitjes hier. Ja, dat is voor, voor de broodjes gezond. Dit is trouwens Sharon. Ze heeft ja. stage gelopen. Bij een horecabedrijf. Ja. Een commercieel horecabedrijf. Hoe beviel dat? Nou, beviel wel goed, maar niet heel goed. Waarom niet heel goed? Omdat het niet goed ging uh, helemaal. Wat ging er niet goed? Omdat het te druk was voor mij en omdat ik uh, niet genoeg hulp kreeg. Niet genoeg hulp, te weinig ja. begeleiding. Ja. En wat was er wel leuk? Het koken. Het koken. Hier staat nog een Sherm. Klopt. Je hebt ook stage geloven bij een uh, commercieel bedrijf, hè? Ja, bij het tuincentrum Bij nee, een tuincentrum? Nou. Ja. En? Het ging uh, redelijk wel goed, alleen uh, had veel moeite met.. Uh, ik moet veel aandacht hebben bij uh, zaken. Hier staat ook uh, Sjoerd Wiegems, de stagebegeleider. Ja. Ja, dat ging niet zo lekker, als ik het zo begrijp. Nee, dat klopt. We ook grote zorgen bij een moeder, nietwaar? Ja, waar. ja denk, nee, dat denk ik. Uh... Maar wordt die soep nou zo heet gegeten, om even bij de soep te blijven? Ik ben bang dat het, uh, dit niet de enige gevallen zijn uh, bij onze school. Het, het, het is gewoon te opvallend dat veel leerlingen... ...naar nou, van de tijd uitvallen... ...omdat te weinig begeleiding en structuur is op de werkplaats. Bij normale, tussen bedrijven? Ja, vrije bedrijven, commerciële bedrijven. Is dat niet een kwestie van wennen en een kwestie van uh, ja, tijd... Nee, nee, nee, ik denk dat we de, leerlingen gewoon niet, uh, de leerlingen niet kan wennen aan, uh, aan het werktempo wat gevraagd wordt op de werkvloer. En dat gaat ook niet veranderen? Dat de werkvloer een beetje verandert om de rekening te houden met mensen die niet minder goed mee kunnen? Nou, ik ben bang dat dat uh, voor sommige leerlingen gewoon te hoog gegrepen is. Dus? Altijd zorgen voor een kleine, beschutte uh, sociale werkvoorziening binnen de gemeente leerlingen op terug kunnen vallen of alleen kunnen starten... ...voor een arbeidscarrière op te bouwen. Dat is de boodschap aan Den Haag vandaag. Ja, zeker. Zorg voor een sociale werkvoorziening... ...voor een kleine groep leerlingen die daar uh, behoefte aan heeft. Even kijken naar de eitjes. Die zijn bijna klaar. Dus, dus kijken wat het straks gaat worden. He? <lacht> wat een groot kipje uit. <lacht> In Den Haag wordt er vandaag de hele dag over de invoering van de participatiewet gepraat. En dat gebeurt in de vorm van een hoorzitting. En de verslaggever Wilco Boom, die volgt dit op de voet. Ja, Wilco, op de koetsveldschool uh, dus in Den Haag zeggen ze... nou, zorg er nou voor dat er een kleine sociale werkplaats uh, plaats blijft bestaan voor leerlingen die nooit aan het tempo van een normaal bedrijf zullen wennen. Zijn dat ook geluiden die jij hoort tijdens die hoorzitting? Ja hoor, zeker. Op het ogenblik is Job Cohen aan het woord. Of hij is net klaar trouwens, hij was aan het woord. De oudleider van de PvdA die nu voorman is van Cedris. Dat is de organisatie van de sociale werkplaatsen. En hij benadrukt dat werknemers van die, sociale van die sociale werkplaatsen... ernstig gedupeerd kunnen worden door die participatiewet. Cederis is het wel met de uitgangspunten van de wet eens... dat er één uh, systeem komt voor alle mensen die hiermee te maken hebben. Maar het budget en de begeleiding, dat, uh, dat is een groot zorgpunt, zegt Cohen. Wij juichen het principe van de, van de wet toe. Wij pleiten al jaren voor één regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... En we zien in de praktijk ook dat het mogelijk is. Want ook nu al zijn het zo tegen de 35.000 mensen... die al bij gewone werkgevers ook werken. Um, we zien wel risico's op een drietal punten. Alle drie beginnen ze met een B. Banen, budget en bureaucratie. Daar zitten de risico's. Ja, Cohen is dus bang voor te weinig geld te weinig echte banen in de markt. Daar ging het in de reportage ook al even over. En voor bureaucratische hindernissen... voor mensen die straks niet meer terecht kunnen... in de sociale werkplaatsen. Die, die worden afgesloten voor nieuwe gevallen. Uh, alle mensen die daar nu werken... die kunnen daar wel blijven werken, overigens. Wilco, wie zijn er verder al aan het woord geweest? Ja, heel veel belangenbehartigers. Mensen van organisaties, van betrokkenen. En ook mensen die direct zelf gedupeerd... kunnen raken door de nieuwe regels. Zoals Waarjonger Petra Gransier... die vanochtend de Kamerleden indringend vertelde dat zij zich grote zorgen maakte... over de gevolgen die de wet voor haar zou kunnen hebben. Mijn zorg zit erin, zit erin dat uh, mijn inkomen omlaag gaat... en ik kan gewoon mijn vaste lasten niet meer kan betalen... en zelf niet eens meer kan gaan studeren. Ik vind de herkering op zich prima, maar het gaat me om de manier waarop. En het gaat mij om het feit dat er in de buitenland andere regels gelden... Er komt niets anders voor in de plaats. Als er iets anders voor in de plaats zou komen... dan zou ik me niet aan zorgen maken. Waar jongen Petra gransier... Ja, Wilco, uh, over die herkeuring, daar is natuurlijk veel om te doen. Hè? Um, fnv voorzitter Ton Heerts, die komt vanmiddag nog aan de beurt. En die gaat zeggen, dat weten we al van, ja, die, die herkeuring prima, maar we moeten het uitstellen. Want pas als er een baan voor die, is, voor die mensen is, dan mogen ze, wat hem betreft, opnieuw door de keuring. Um, Heerts is anders bang, en dat hoor je deze dame ook zeggen, dat ze in de bijstand terechtkomen. Zijn mensen het met hem eens? Nou ja, dat is inderdaad een vrees die bij heel veel mensen leeft. Uh, ze maken zich daar zorgen over. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want er zijn nu ook sowieso. Zoal heel veel mensen werkloos. Dus het is dringen op de arbeidsmarkt. Dus mensen die nu in de jong zitten en opnieuw gekeurd moeten gaan worden... maken zich zorgen voor een een overgang naar de bijstand. Die, die uitkering is ook lager. Ze vrezen afnemende uh, werkgelegenheid. En ja, dat is inderdaad het punt ook uh, dat heers vanmiddag gaat maken. Er is ook weinig vertrouwen in de belofte die de werkgevers hebben gedaan... in het Sociaal Akkoord vijf, uh, vorig jaar. Dat mm -hmm. zij gaan zorgen voor 125 arbeidsplaatsen... voor mensen die nu uh, aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. Hoe moeilijk krijgt het kabinet het nog met deze wet? Nou, dat kan nog wel eens heel lastig worden. Want je merkt toch wel dat de Partij van de Arbeid... die ervoor getekend heeft in het regeerakkoord en in het sociaal akkoord, uh, dat die ermee worstelt. Uh, staatssecretaris Kleinsma vindt het een moeilijk punt. Ook uh, Kamerlid Kerstens, ze hebben ook allebei een vakbondsverleden. Nou, VVD en D66 zijn voor, maar andere partijen zoals de SP natuurlijk... en ook GroenLinks en de ChristenUnie zijn buitengewoon kritisch. Dus het, het is nog een, uh, een moeilijk verhaal voor het kabinet in de Tweede Kamer... en het laat zich nog lastig voorspellen hoe dat gaat aflopen. En dan is verslaggever Wilco Boom over dus de hoorzitting over de participatiewet. Dankjewel. De Maandag TV. Oh. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Ja, de maandag is. Dat is echt een maandag. Ja, is nou niet echt een restaurantdag bij uitstek. Toch gaan we het het komend half uur uitgebreid over hebben. Wat vooral opvalt, is dat. Ondanks de malaise, er steeds meer restaurants openen. Een record aantal zelfs. Te gast Sven Uiterval. hij is kok. En jullie kennen Monique van Loon. Joep van Loon zit ook nog steeds aan onze lunchtafel. Hij is voorzitter van de jongerenorganisatie van het Sidi. de Joodse Belangenorganisatie in Nederland. Met hem volgen we de uitvaart van oud-premier Sharon. Dit is Radio 1.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 De gemeentelijke belastingdienst van Amsterdam wordt onder verzwaar toezicht geplaatst. De gemeente doet dat na blunders, waardoor mensen in de bijstand... een veel te hoge woonkosten bijdragen kregen. De afdeling financiën krijgt een extra directielid... en een commissie met een externe deskundige gaat toezien op de uitbetalingen. Een Amerikaans vliegtuig is per ongeluk op het verkeerde vliegveld geland. Een Boeing 737 van Southwest Airlines had moeten landen op Branson Airport... in de staat Missouri, maar kwam terecht op een veel kleiner vliegveld... 14 kilometer verderop. De Boeing moest vol in de remmen... en stond enkele tientallen meters van een afgrond stil. Dat zijn de hoofdpunten. Mijn radiovriendje Roelof van de redactie... is er weer met een update van de NieuwsBV.nl. Daar zie je vandaag bijvoorbeeld een round-up van de Golden Globes. Die werden vannacht uitgereikt. Die voor tv-drama's, een van de belangrijke globes. En die prijs ging naar een serie die er net zijn laatste seizoen op heeft zitten. Breaking Bad AMC. Het geeft ons alle mensen hier en alle mensen die werken op Breaking Bad... Uh, een more kans om te fans show, En de allerbelangrijkste Golden Globe, die voor de beste dramafilm, werd dit jaar uitgereikt door een wild enthousiaste Johnny Depp. De Golden Globe Award gaat naar 12 jaar Slave. A Een beetje in shock. Roll, Jordine, roll. Ik wil mijn wife, Bianca. Je hoorde regisseur Steve McQueen, de regisseur van 12 Years a Slave... en die Bianca die bedankt, dat is de Nederlandse Bianca Stichter, zijn liefje. En zij wees hem dus op het boek waarop de film is gebaseerd. Je mag van de echte kenners niet zeggen dat de Globes een graadmeter voor de Oscars zijn... want die gaan vaak juist naar andere films. Maar bij de boekmakers is 12 Years a Slave nu wel de topfavoriet... voor de Oscar voor beste film, nog voor American Hustle, die wel meer Globes won. Op de Nieuwsbvv.nl dus de mooiste globe momenten waaronder een tongende... Bono. Ook hm? vind je de. Ja. Met wie? Ja, dat is een. Dat, dat is een tease-ding, hè? Dat oh. kan ik niet zeggen. <laughs> <Aha>. <laughs> maar het begint met een Amy en het eindigt met Poeler. Uh, ook vind je daar de, de laatste stand van zaken. Uh, in een zaak die de mensheid al eeuwen in haar greep houdt. Namelijk schaam haar. Ja of nee? Eens in de zoveel tijd wordt de terugkeer van haar in de schaamstreek aangekondigd als trend. Maar meestal blijft het godzijdank bij loze dreigementen. Deze keer zijn het Franse feministes die vinden dat vrouwen pas echt vrij zijn als ze hun haar kunnen laten staan. Of de trend nu doorzit of niet, schaam haar is in ieder geval een onderwerp waarmee je Matthijs van Nieuwkijk op een feestje altijd mee aan het blozen krijgt. Vooral als je file heet. Ik vind het bij vrouwen ook helemaal, het moet allemaal kaal, maar ik vind het toch, ja, ik, ik vind het helemaal niet erg. Want Als er schaam is. Ik vind het ook wel iets moois te hebben. Nee, ik, ik, ik, maar, ik, ik, weet ik weet het allemaal niet zo goed eigenlijk. Ik weet het niet zo. Kun je dit gesprek overnemen, Martijn, Jan? Je weet dat wel. Jij ja. weet dat wel. Ja. wel. Ja. Dit en meer zoals naakte metrogangers op de Rolaf, dankjewel. Ondanks dat uh, uit eten gaan in Nederland erg duur is... neemt het aantal restaurants toe. In 2013 kwamen 1048 nieuwe restaurants erbij. Een record. En tegelijkertijd gingen vorig jaar ook 312 restaurants failliet. Ook een record. Sven uit Waal, jij bent een nieuw restaurant begonnen. Jij durfde het aan. Nou blijkt uit nieuwe cijfers dat de omzet in restaurants sinds 2009 met bijna 13% is gedaald. Geen goed vooruitzicht lijkt mij. Hoe gaat het bij jou? Ja, ik ben net begonnen. Dus ik kan het voor mij is het nog redelijk moeilijk te zeggen of het gedaald is of het stijgt of het stabiel is. We starten net. Ja, maar um, hoe gaat het tot nu toe voor je gevoel? Maar voor het gevoel gaat het wel goed. Ja? Er zit ja, er is wel een stijgende lijn in en dat is, dat is fijn. Je hebt het zomaar aangedurft. Vind ik wel moedig. Ja, want ja, ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Het is ook het enige wat ik kan en goed kan. <laughs> dus dat doe ik graag. Ja. Herman Blijker, die ken je van televisie... die merkte al aan de aanmeldingen van zijn programma. Hij doet natuurlijk zo'n topchef-programma... waar je ook aan hebt meegedaan. Ja. Um, en die merkte al aan de aanmeldingen van zijn programma... dat mensen ondanks de crisis heel graag iets nieuws beginnen. Dit zei, de, dit zei hij er, pardon, het is maandag, in 2012 over. Als je de berg aanmelding ziet, als je mij gevraagd hoeveel het zou dan weet ik niet, ze zijn echt vol. En er zitten bij, bij met taxifurs die goed zijn in een rockbal maken. En die lijkt het wel leuk om een buurtkroeg te hebben. Ja, maar geen horeca-ervaring. Uh, er zijn moeders bij die altijd met kerst leuk koken... en die gaan met hun vriendin een leuk horeca-zaakje beginnen. Denken mensen er misschien niet iets te makkelijk over het openen van hun eigen zaak? Ja, dan wel. Als je geen horeca-ervaring hebt... en je hebt geen idee wat je wil gaan doen, dan moet je vooral niet starten. Nee. Nee. Wat was jouw overweging om... Opnieuw te beginnen, want daar hebben we het zo over. Je bent opnieuw begonnen. Ik ben opnieuw begonnen, ja. Ja, um, ja ik vind het toch wel um, heel erg leuk om voor mezelf te werken en echt gewoon. Ja, maar je moet dus echt het, het geloof ook... hebben dat het goed komt. Ja, ik geloof er erg heilig in. En waarom gaat het bij jou goed komen en bij die anderen? Wat zei ik net? Um, 312 gingen er vorig jaar failliet. Nou ja, goed, ik ben ook uh, failliet gegaan en uh, dat komt niet alleen omdat ik dan niet goed kook of niet lekker kook. We zeiden gewoon dat de kosten te hoog zijn. Dus... Dat, wa dat was uh, 2007. Jij won Mijn Tent is Top. Ja. Dat tv-programma van Herman Den Blijker. En dat leidde tot de opening van het restaurant Kokkie in Den Bosch. Dat liep niet goed af toen. Wat ging er mis? Um, wat ging er mis? Ja, Dat is moeilijk te zeggen. Er is een samenloop natuurlijk. De kosten zijn eigenlijk structureel te hoog voor naar de omzet. Dus de... Um... Ja, je verdient gewoon net te weinig. En dat doe je ja, een maar paar dat, jaar. Dat is bij alle tenten en zo. Je, die en dan hou je, je, hou je vol en dan vind je helemaal prima. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je gewoon wel alles kan betalen. Dat je gewoon je personeel kan betalen. Dat je eh, ja, gewoon alle rekening kan betalen. En als op een gegeven moment ergens misloopt. Dus een keertje is dat niet erg. Dat vang je wel op. Maar, zaten maar wel er zaten wel mensen in de zaak. Ja, ja er zaten genoeg mensen in de zaak. Maar ik had gewoon heel veel omzet nodig. Omdat het een hele dure locatie was. En nu in Zundert is dat gelukkig anders. Monique van je met schrijver voor het online magazine culie.nl en jij volgt de nieuwste ontwikkelingen rondom restaurants op de voet. Ja. Heb je al vele nieuwe zaken bezorgd? Ja, er komen er nog steeds heel veel bij en dat is op zich niet nieuw. Uh, en je ziet wel dat uh, mensen weer wat meer durven de laatste tijd. Ondernemers durven te starten, bedoel je? Durven te starten, durven ook iets heel nieuws te gaan doen. Uh, hangen niet meer echt vast aan de, de, ja, de oude stijlen en wat er vroeger goed werkte. Dus we hebben wel meer durf om nieuwe concepten neer te zetten. Is het ook makkelijker voor ze om aan een pand te komen? Uh, makkelijker. Nou ja, er staan natuurlijk meer panden op mooie locaties... voor een betere prijs te kopen of te huur. Dus dat is op dit moment uh, beter. En wat je heel erg ziet zijn pop-up restaurants in, uh, in Nederland. Pop-up restaurants ja, die, die er maar in... tijdelijk zitten. Die er tijdelijk zitten. Soms maar een week, soms een half jaar, soms een jaar. En dat is voor uh, ondernemers en restaurateurs natuurlijk... een hele mooie uh, manier om iets uit te testen... Uh, zonder uh, aan een vijf jaar uh, huurcontract te zitten. Je zit uiteindelijk op het moment dat het slecht gaat... ga je gewoon weg. Of uh, heb je je van tevoren al voorgenomen... ik zit hier een jaar en klaar. Nou ja, pop-up restaurants neemt zichzelf echt van tevoren voor om een, voor een bepaalde periode te zitten. Maar dan moet je daar weer ergens anders een zaak op bouwen. Ja, of het, of het houdt op, of, uh, of je gaat door en je ziet uh, er is nu een restaurant in Amsterdam uh, door Rombert Kranenburg, een, ha een hamburgerrestaurant uh, dat zou eigenlijk maar een paar maanden zitten. Dat is zo'n groot succes dat het gaat waarschijnlijk daar vast zitten. Maar Sven, jij zegt net van ik, ik heb het toch weer aangedurfd en ik zit nu in Zundert en daar zijn de kosten wat lager. Is dat dan de grootste overweging om toch weer opnieuw te beginnen? De kosten zijn lager. Nee, dat is niet de overweging. Um, op een gegeven moment gaat het gewoon kriebelen. Dus je, je wilt wel weer gewoon uh, starten. En daarom denk je van, goh, dit, ja, dit is wel een leuke manier. Het, het is een prachtig pand. Naast een, de, op de geboortegrond van Van Gogh. Naast een, um, een leuk museum waar heel veel mensen naartoe komen. Kunst, dus daar zitten gewoon goede wisselwerkingen in. En Van Gogh in. heeft ook wel iets te maken met hoe jij je restaurant aankleedt... en het eten dat jij ja, serveert. Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Want, hoe zie je dat terug? Uh, ja, de, gewoon de manier van uh, de manier van presenteren en uh, serveren. Nou, een beetje. Dat, ja, ik weet niet echt wat het zo... Af, af, en toe, is. af en toe een hooibergje erbij, ja, een zonnebloemtje. En, ja. <laughs> en de bank die hapte zich gretig toe in dit nieuwe plan? Uh, ja, nou, het goed. Uh, je hebt niet altijd een bank nodig. Dus, nee? Nee, dat hoeft niet. Nee, als je genoeg geld hebt, heb je ja, een bank precies, nodig natuurlijk. Ja, ja, ja, maar een goed plan heb je altijd nodig. En uh, het bezat al een bestaand bedrijf. Dus uh, het liep al, dus... We hoeven te leeg eigenlijk alleen maar over te nemen. En te maar jij verwerkt dus dat van helemaal ontstaat op de geboortegrond van Van Gogh. Dat verwerk je ook een beetje in je zaak. Monique, is dat ook de manier waarop restaurants overleven... doordat ze er een thema eraan vastplakken? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om een goed verhaal te hebben. En dat is niet alleen de, de, de aankleding... maar dat ook doorvoeren in het menu, in het personeel... in uh, hoe je communiceert op internet. De um, ja, whole package, als mensen nu geld uitgeven... Um, door uit eten te gaan, willen ze een heel goed verhaal. En, uh... Maar geef eens een voorbeeld van een... Goed um, ja. verhaal. <laughs> ja. Nou ja, wat je ziet bij... Uh, wat nu echt wel een trend is, is um, een restaurant wat meer op één concept zit. Dus alleen hamburgers of alleen um, uh, heel goed thuis eten. Of um, uh, klassiek Franse brasserie. Uh, maar maar dat, dat, je niet... dat is toch allemaal niet zo nieuw? Dat is niet zo nieuw, maar... Um, niet zo'n hele grote kaart aanbieden is nu heel erg hot. Mm -hmm. um, dus liever tien gerechten heel erg goed doen. Met een goed verhaal. Met goede producten. Waar je weet waar het vandaan komt. Het personeel kent het allemaal. Want het is geen ellenlange menukaart. Um, ja, dat zie ik wel veel. Dat mensen aan je tafel komen en ja. dan uh, de hele menukaart uit hun hoofd kennen. En dat zijn maar tien gerechten. Maar dan ja. vooral een heel verhaal houden over hoe vers het is. En waar het wel niet geplukt is vlakbij. Ja, alles komt van seizoens. één leverancier waar ze heel nauw mee samenwerken. Op hun website staat het verhaal van die leverancier ook. Dus als, als, als gast Weet je, dit zit goed. En ik krijg altijd een heel nagevoel bij een restaurant waar ze en klassiek Frans aanbieden. en Mexicaanse burrito's. en sushi ook nog en passant. Dan denk ik, hm, hier gaat iets mis. Maar dan denk je dat komt uit de vriezer of zo. Dat kan niet ja, ver zijn. Er <Sans> kunnen nooit allerlei experts in al die keukens in die ene kleine keuken staan. Ik heb dan veel liever dat een restaurant um, alleen maar hele goede entreco aanbiedt. met een paar bijgerechten. Maar als je van de tafel komt en je gaat het, of van Oboe, je gaat het hele gerecht opnoemen, dan ben ik het eerste weer kwijt, op het moment dat hij aan de tiende bezig is. Nou, ik vind het ook altijd wel fijn als er ergens nog een menu op tafel ligt. Maar als ze het enthousiast vertellen aan tafel, dan, dan is dat voor mij altijd wel een pluspunt. Hier zit nog altijd de voorzitter van de jongerenorganisatie van het CIDI... het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Joep de Geus, ga jij graag uitdaten? Uh, ja, ik doe het wel graag. Ik doe het niet zo heel vaak. Um, als ik er dan ga, dan doe ik het meestal wel goed... Um, Vindel, ja. bedoel je? Uh, nou, dan ga ik wel naar... Uh, dan kies ik ook wel echt van tevoren een restaurant. Dus in plaats van dat ik zomaar de stad in loop. Um, bijvoorbeeld in uh, Amsterdam vind ik altijd een fijn restaurant. Een zijn er eigenlijk restaurant. veel Israëlische restaurants? Uh, ze zijn er wel, maar het, is niet, uh, het, is, het zit niet helemaal vol in Amsterdam met Israëlische restaurants. Nee? Nee. nee. Ze hebben niet goed eten te bieden of zo? Oh, ja, ja, ja. Wel, ah. Zeker, bars, wel, zeker wel. zijn toch wel. vaak Israëlisch? Uh, ja, je hebt inderdaad was heel, ja. heel veel mensen gaan het uitgenen, inderdaad naar zo'n Israëlische snackbar. Maar dan kun je beter naar een echt Israëlisch restaurant gaan. Uh, of gewoon een keer het land zelf bezoeken. Want dan uh, zul je sowieso zien dat de hele keuken anders is dan hier. Monique, wat is nou de nieuwste trend op restaurantgebied? Um, de nieuwste trend op restaurantgebied. Wat je heel veel ziet is dat gezondheid veel meer centraal staat... Um, eh, eerst werd gedacht, de mensen gaan nooit uh, uit eten en dan iets gezonds eten. Um, maar de saladebars wat in New York en Londen echt een trend is komen nu ook naar Nederland. Dat heeft al lang geduurd. Zeg. Dat heeft inderdaad lang geduurd. En veel mensen vroegen er ook altijd om. En niemand durfde het echt aan. En nu zijn er afgelopen jaar drie tegelijk naar Amsterdam gekomen. En het leuke is dat uh, meestal wat er in Amsterdam gebeurt... Uh, wat daar succesvol is, vloeit dan door naar de rest van Nederland. Sven, even tot slot. Uh, auberge, hoe zeg ik het goed? Auberge, auberge van Gogh. Auberge ja. van Gogh. Wat wordt jouw hit op de kaart? Je bent net begonnen. Ik ben net begonnen inderdaad. Wat ik het leukste vind is gewoon een, een avond uit bezorgen. Be, be, be dus je gaat zitten en je denkt van, goh, kom maar op. Kom ik aan tafel en dan ga ik vragen wat je lekker vindt... of wat je leuk wil, wat je graag wilt eten. Dus die dan trend dan die Monique net schetst, namelijk persoonlijk contact... dat doe jij ook met je klanten? Dat doe ik al jaren, dat is niets nieuws. De Nieuws PV Drie grote Duitse bierbrouwerijen hebben samen een boete gekregen... van ruim 100 miljoen euro wegens het maken van prijsafspraken. De boete is opgelegd door het Bundeskartelamt. de Duitse versie van de mededingingsautoriteit hier. Correspondent Walter Meijer in Berlijn. Om welke brouwerijen gaat het, Walter? Het gaat om een aantal grote merken. Veltiens, Warsteiner, Kronbacher en Bitburger. Er zijn nog een aantal andere, maar het onderzoek loopt nog. Dus er kunnen nog meer namen bijkomen. En dan wordt de totale boete nog hoger. En er is nog een bekende brouwerij bij betrokken. De firma Inbev Anheuser Busch. een van de grootste ter wereld. In Duitsland vooral bekend door het merk Bex. Eh, maar die hebben de begininformatie geleverd... waar het onderzoek van het kartelambt mee kon beginnen. En daarvoor in ruil hebben ze een soort kroongetuigenstatus gekregen. Dus Inbev Anheuser hoeft... Eh, geen boete te betalen, maar ze zijn wel medeplichtig. Enig idee hoe die afspraken dan werden gemaakt? Hoe ging dat in zijn werk? Ja, het gaat om persoonlijke afspraken. Dus vaak in informele gesprekken, soms per telefoon. Maar bijna nooit schriftelijk vastgelegd. Dat maakt het heel moeilijk om het te bewijzen. Uit onderzoek van het kartelambt blijkt dat die betrokken bedrijven in 2006 tot 2008 afgesproken hebben om de prijs voor een vat bier te verhogen. Uh, dat ging met 6 tot 8 euro per 100 liter. Voor kratjes in de supermarkt werd ook afgesproken om de prijs in 2008 met 1 euro per krat allemaal te verhogen. Dat is natuurlijk tegen de vrije concurrentie. Hè. Dus kennelijk zijn er afspraken gemaakt in de wandelgangen van conferenties van brouwerijen die in heel Duitsland hun bier verkopen. Het zijn bekende merken die overal te krijgen zijn in heel Duitsland. En die bepalen daardoor in feite de marktprijs, Wat ze overal te koop zijn en in de meeste regio's gaan de andere merken dan vanzelf mee, want er is toch weinig concurrentie. En wat betekent dat die 100 miljoen euro aan boete voor die brouwerijen? Ja, het is nu een boete, wat je net zei, 106 miljoen euro voor vier grote merken. Dus globaal, als je het omlegt, zou dat 26 miljoen per bedrijf zijn. En ze krijgen allemaal korting, omdat ze uiteindelijk hebben meegewerkt aan het onderzoek... toen het eenmaal liep, anders waren de boetes nog hoger uitgevallen. Dus ja, 25, 26 miljoen per bedrijf is uh, ongeveer 5 van de omzet van dat, dat soort bedrijven. Bovendien kunnen ze nog steeds in beroep gaan hiertegen. Dus ik denk dat ze hier financieel niet van wakker hoeven te liggen. Maar het is natuurlijk wel slecht voor hun reputatie, want als bier in Duitsland, weet je nou... dat je eigenlijk al jarenlang te veel betaalt... voor een glas van zo'n bekend merk of voor een kratje uit de supermarkt... omdat er gewoon geen concurrentie is. Maar het is meer de imago-schade natuurlijk, hè? Het is meer de imago-schade. Ik denk dat ze die boete in hun jaarcijfers... wel goed kunnen verwerken. Maar ja, uiteindelijk is het niet goed... voor, het, voor de naam van zo'n bedrijf. Walter Meijer in Berlijn. Als je dit weet, dan luister je nog beter. Ze is namelijk niet alleen zangeres, maar ook MC, songwriter, fotomodel en televisiepersoonlijkheid. Alicia Dixon, the boy does nothing. and the boy does nothing the boy does nothing who's <clears> up <throat> Nee, ze doen nooit wat, die mannen. de mars. ik heb het niet over jou, hoor. Net terug van het EK allround in Hamar, dat dus te zien. Je, hebt een, je ziet eruit alsof je een lichte jetlag hebt. Nou, er is geen tijd, tijdverschil, nee. hoor, met Hamar. Nee, toch zie je Nog zo niet. uit, kan nee, je maar, nagaan. Ja, ik heb gewoon een zwaar weekend gehad. Ja, want jij deed het commentaar namens de NOS. En hm. dat is natuurlijk inspannend. Vorige week voorspelde jij bij ons dat Koen Verwijt EK zou gaan winnen. Maar Jan Blokhuizen die won, ja. dat was wel een heel klein verschilletje. Maar. Het was maar 0,05 punt verschil. Koen Verweij stond de hele tijd bo bo bovenaan. En op die laatste afstand... Jan Blokhuis een 5 seconden goed maken en hij maakt uiteindelijk 6 seconden goed. Dus het was echt tot de allerlaatste rit, tot de allerlaatste meter... was het gewoon spannend. Ja, vooral die 10 kilometer. Hè? Oh, wat is het? Het verschil is nu 6,3 seconden. Want daar waar Blokhuizen versneld doet Verweij dat ook. Want die komt steeds een paar tienden tekort. Die laatste kruising van vroegen alsof hij een duizend meter rijdt. Erben, dit ja. zei je na afloop van die uh, 10 kilometer. Ik denk dat, Jan, dat uh, Koen Wij vanavond nog wel een paar keer wakker wordt... en denkt van, wat als? Ja. Wat als hij die ronde 31-9 nou niet gereden had op 8800 meter? Ben jij nou inderdaad een paar keer wakker geworden vannacht? Ik ben inderdaad wel een paar keer wakker geworden. Ik denk van, wat, wat, wat zou Koen wij nou eigenlijk doen? Ja. Want dat is een jongen namelijk, die wil namelijk niet verliezen. En die heeft gewoon verloren van zijn allerbeste vriend, concurrent... waar hij zijn hele leven al, al, al, al mee optrekt. En nu heeft hij in één keer daarvan verloren. Hij maakt het, het nog wel heel erg lastig, hè? Op het laatste moment. Ja, want hij dacht eigenlijk van... Uh, op een gegeven moment gedurende de race... dacht je van, nou weet je, het is nu gebeurd... maar nu gaat hij dan in één keer, komt hij... Uh, hij kan op laatst nog weer terug. Hij ging versnellen. Dus ik denk van, kon hij niet, kon hij niet eerder versnellen? Kom voor mij, goeiemiddag. Hoi, hey, goeiemiddag. En, hoe was je nacht? Ja, wat onrustig inderdaad. Ja. Ik... Uh... Ik heb uh, dat momentje dat inderdaad dat uh, kleine 0.05 uh, tiende van een punt heb ik nogal af en toe me, uh, goed naar boven gekregen. Hey, en wat spookt het dan gewoon door je hoofd heen? Wat doe je dan? Nou, het is nou voornamelijk, uh, ja, je, kan, je, je kan wel heel erg boos worden. Ik was al ja, bij het begin was ik wel in alle staten. Ik zou had mijn hotelkamer best kunnen slopen, maar je schiet er weinig mee op natuurlijk. <laughs> Ja. Maar uh, nee, het was uh, voornamelijk, je kijkt terug op je race waar je het hebt laten liggen. En uh, ja, dan kom je toch altijd op de conclusie dat ik dat zeker op de eerste dag heb uh, gedaan. Want de tweede dag was, uh, was gewoon een hele goede dag. En 10 kilometer was voor mij doen gewoon heel erg goed. Dus uh, daar, daar kan ik eigenlijk niet uh, gewoon tevreden mee zijn met de tweede dag. Alleen de eerste dag, ja, vijf kilometer is zonde. En, uh, maar als je daar lang over na gaat denken, dan, uh, dan nou, word je gek. Nou maar even één punt. Waar heb je het echt laten liggen? Ja, dat is toch wel op de vijf kilometer. Dus daar heb je het echt leggen. En dan kom je dat, dan moet je dat goed maken op die tien. En ik dacht eigenlijk dat gat is eigenlijk gewoon Jan blok als een betere 10 kilometer rijder. Uh, dat, gaat hij, dat gaat hij nooit volhouden. Maar dat komt, wordt nog zo spannend op het eind. Heb je dan iets die laatste paron dief van, weet je, als ik dan toch nog iets eerder aangezet had? Ja, nou ik moet wel zeggen dat ik dat ik, dat ik de laatste sprint, zeg maar, dat was ook al echt, echt, uh, echt het maximum. Ik denk altijd weer een ronde lang geduurd dat hij weer een stukje langzamer was. Mm -hmm. Ik, uh, ja, ik was al gewoon kapot, alleen je weet dan, ja, op dat soort momenten, ja, ik, kan gewoon, ik, uh, ik moest een saam winnen, dat dacht ik ook. En tijdens mijn rit ook, ik dacht, alles moet er nu nog uit, want uh, ja, anders heb je een heel erg klote gevoel. Maar uh, ja, dat deed ik dus ook, maar het was net niet genoeg. Doet het dan een, een extra pijn, hè, om dan te verliezen van Jan Blokhuizen, iemand waarbij je eigenlijk je hele leven je samen in oranje zet, je oranje zitten, samen in ploegen zitten, en nu eigenlijk in verschillende, in verschillende ploegen, dat je dan ook nog van hem verliest? Nee, nee, hoor, dat maakt niet... Uh... Nee. Je natuurlijk wel. Nee, ja, denk ik wel. Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Nee, het gaat er gewoon om, ik wil zo überhaupt niet verlies van niemand niet. En uh, ik, wil, ik wil sowieso op het hoogste podium komen. En dat, uh, ja, of het nou uh, van Jan was of van Harvard dat, uh, dat maakt me niet zoveel uit. Nee. Hey, en nu heb je het prachtig, prachtig, toernooi gehad, hè, uiteindelijk. Um, wat ga je nou meenemen? Wat, wat, wat heb je nou geleerd? Want dit is eigenlijk maar, het was maar een trainingswedstrijdje, ja, nou ja, dat, uh, dat was wel. Dat was geen piekmoment. Nou, het is in ieder geval heel erg fijn om te weten dat ik, uh, dat ik de 10 ook zo heb gereden. Dat, uh, aan mijn basis ligt het niet in ieder geval. Uh, ik ben blij dat ik uh, op de 1500 uh, mijn ding kon doen zoals ik moest doen. En uh, dat is gewoon mijn afstand en daar focus ik op. En uh, daar rijd ik een de mooie 1.45 ik, terwijl het niet zo'n goede rit was. Dus... Uh, ja, daar, daar ben ik toch wel heel blij mee. En dat neem ik gewoon mee naar, naar de volgende wedstrijden. Ik weet dat het goed zit. En ik ja. heb nu een trainingskamp voor de Olympische Spelen. En daar kan ik nog eventjes op de dingen verbeteren... waar ik graag op wil focussen. En uh, ja, dan uh, moet ik er wel inmiddels klaar voor zijn. Hé, hey Koen. Erben, um, die houdt heel vaak van die promotional, noem je dat? Uh, nou ja, van die speeches voor grote bedrijven om mensen te motiveren. Mm. Heb ik wel eens een stukje van gehoord. Hij belt je zo meteen even. <lacht> Volgens mij kan je het gebruiken. <lacht> Hoeven wij succes op de spelen? Dankjewel, We gaan je volgen. Nog altijd zit Joep de Geus aan tafel en hij volgt de begrafenis van Charon zo goed en zo kwaad mogelijk. Als dat hier kan natuurlijk in de studio. Nog laatste nieuws? Um, een half uur geleden is hij aangekomen op zijn ranch. Daar heeft zojuist de hoogste man in het leger, de oppergeneraal, die heeft daar gesproken dat. Um, ...soldaten in zijn voet sporen zullen treden... ...en dan zal zo dadelijk de begrafenisceremonie ceremonie afgelopen zijn. op de geuzes van het CIO. dat zijn de jongeren van het SIDI... ...het uh, Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Monique van Loon is van Culi.nl. Monique uh, Trends... In het restaurantwereldje, dat volg, die volg jij op de voet. Een van die trends die ik zie de laatste tijd is dat je één grote schaal krijgt voor een heleboel mensen en dan moet je maar aanvallen. Ja, het shared dining principe. Of je allerlei. Dat zo? Shared dining, ja, of allerlei kleine borstjes bestellen. Net als wat je bij Tapas restaurants kent, maar dan ook gewoon in, in Frans restaurants. Uh, shared restaurant. dining en dan moet je met z'n allen. Ik, heb, ik ken het wel van, van Ethiopisch eten. Maar ook. Nou, ik vind het altijd wel heel prettig, want je kunt alles pro proeven wat op de kaart staat. En van alles een beetje. En je hebt niet meer zes gangen lange. Je Sven Uit, doe jij dat ook in je nieuwe restaurant? Nee, doe ik niet. Nee, nee ik uh, ben gewoon lekker wat klassieker. Zo, houden we zo. Dank jullie wel voor de komst. Ja. Ja.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 Ook Brahms door Bariton Thomas Hampson en Amsterdam Sinfonietta op 28 januari. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.